U dat niet vader Dat het juist Lopewijk blaak is geweest Die mij In het ongeluk gestort heeft toen, toen Sam Op zee was Heeft hij mij Met mooie praatjes Overgehaald U te verlaten En toen Toen heeft hij mij Waarom? Alleen. in schande? Oh, waarom? Waarom ben je dan toch niet teruggekomen? Je wist toch dat mijn deur altijd voor je open stond? Rodewijk Blaak. Als ik hem hier had, ik zou het hem duur laten betalen. Oh, ik schaam me zo, vader. Maar nu ik u en Wel, nee. Niet sterven. Weer gezond worden. Niet zoveel praten. Rustig. Ja, ik geloof dat het voor de zieke beter is. als we hem nog wat alleen laten met haar vader. Ja, hier te vol. Ja. Rust nodig. Ik ook weg. Veel, veel drukte. Ja. Sander Gerrits. Even hoort, Zeroof. Inbreker. Oh, ja. Presentatie. Wat doet u, kapitein? Zullen we nu ook maar gaan? En Sander? Ja, ik ga mee. Dag klaartje. Ik kom gauw weer terug. Zou je me toch niet ontkennen dat jij Sander Gerrit bent... en dat ik je op het buiten bij van Bende gepraaid heb. Nee, maar laat het tussen ons blijven, Schipper. Ik heb die naam al jaren niet meer gedragen. Ja, maar wat heb je al die tijd gezworven? Zoals de oude Flo tegen de jongen zei. Oeh, dat is een heel verhaal, Schipper. Maar het zal meer de vraag zijn waar ik heen moet... dan waar ik vandaan kom. Ja, en wees op je hoede. Die dokter is tegelijk substituut van de Drost. En zo ik hem goed verstaan heb, heeft hij berichten over je... Ik ben bang dat dit eiland geen veilige schouwplaats meer voor je is. Ik ga hier niet weg zolang Klaartje in deze toestand is. En wat die meester Doeders betreft... ...ik heb nog wel een huismiddeltje om de ogen dicht te knijpen. Nou, wat zullen we doen? Ik heb wel zin in een flinke ja, wandeling. Wat denkt u, ja, tover? Ik ben je man, meneer. Wat frisse lucht van me goed doen. Ik blijf in de herberg. Als Klaartje me nodig mocht hebben. Goed. Tot straks dan. Tja, en nu moeten wij ons beraden hoe wij die goederen terugkrijgen, professor. Dat mag je wel zeggen, meneer. Dat zal een hele tool worden. Uh, weet u ook hoeveel ze vragen? Een derde van de waarde, Vragen ze als Terwijl de hele equipage nog alle goederen aan de ban heeft gebracht. U moet wel zien dat u het loskrijgt. Want ik heb bericht gekregen van schepper Holmveld... die op de rij van het Vlie ligt... dat hij de goederen met gemak mee kan nemen naar Kopenhagen. Ah, nou, die gelegenheid is te mooi om te laten lopen... Dan moesten we de bergloon maar betalen, Tover. Hoe langer we wachten, hoe meer kansen we hebben dat de markt verloopt. Ja, ja. Als het daar maar bij blijft. Want er is nog een kleinigheid van anderhalf procent voor de strandvonder. Hm? Een rekening van de onkosten voor gebruikte karren en schuiters. Of gegeven fooien. Het oh, wordt toch wel een beetje autogrof. Waar is dan de bergloon voor als we ons ook nog alle kosten apart in rekening brengen? Ja, wat dacht je, meneer? Ze zijn zo slim als een mens. Ja, ze weten net zo goed als u en ik wat de thee waard is op het ogenblik. En ze zullen je alle vellen over de oren halen die ze maar kunnen. Ja, goed. We zullen wel zien. En wanneer vertrekt die Deense schipper? ras het weer gunstig is. Hij heeft me gezegd dat hij zal opstijlen en makkelijk oud. En daar onze thee in het voorbij gaan oppikken. Mooi. Zorg dat je in alle gevallen voor morgen nog een schuit bespreekt die de lading kan overbrengen. Ik zal intussen met de standvonden spreken. Ah, daar hebben we onze trost ook. Ja, gevonden. Schuigen, Pema. glas? beetje weerglas. Zandag Gerrits. over. Zeeschuimer. Brieven de Drost. knevelen En de vaste brengen. Wat zeg je? Sandertje, een Zeeschuimer. Ah, dat zal toch niet waar zijn. En zijn uw orders zo streng dat u... uh, orders, orders, geen orders. De Schellingen Vrijplaats. Staten. Niet te zeggen. Afijn, ah, dat gaat mij ook niet aan. Ik wilde alleen dat u uw bemiddeling verleende... om die gestrande goederen los te krijgen. De eisen van de strandvonden zijn tamelijk hoog. Wil u voor de schepers beklagen. Zij voor de Ja, maar ik zou liever zien dat de zaak zonder vondens geregeld werd... Daar wilde ik uw tussenkomst in roepen. Oh, mij niet in moeien. Mijn zaken niet. Als alles geregeld is, niet vergeten tien de penning aan mij betalen. Ten profijt van de gemeente. Houdt recht. Wat zegt u? Nog meer exacties? Dat recht is immers zo lang afgeschaft. Ik krijg. Staten, mag er buiten gaan. Volhouden. Stel nou, maar u kunt zich als vertegenwoordiger van het drost toch niet verzetten tegen het besluit van de staten. Drost in een huisje. Nooit hier komen. Doe zal dus al het werk doen. Maar, uh, gaat mij niet aan. Hm. Zaak voor de strandvonder. Geen belang bij. Goed Bank. rechtbank. Zeven schepenen. Goed recht. Ja, hij gaat. Ja, dat ziet er mooi uit. fijn, hoe dan ook. Ik moet met die strandvonden tot een zien te komen. En nu meteen. Dan ga ik voor die schaart zorgen, meneer. En kijken waar schipper uit hangt. Doe dat over. We zien elkaar dan weer in de herberg. Goedenavond. Goedenavond doen we het met de zieken? Haar vader is nog bij haar. Ze wordt zwakker. Maar ze blijft held of een geest. Ze gaat zeker niet naar bed, Sander. Nee, ik blijf hier. Als er iets... Ja, ja, ja. Kan ik nog begrijpen. Uh, zal ik even kunnen spreken met u, Rijssel? Uh, ja. Dan moet er tot een relatie te komen over die thee. Natuurlijk, meneer. Vanzelfsprekend. Laat u maar even mee naar mijn kantoortje. Goed. Moet u zeggen, Rijnssen, dat uw eisen wel exorbitant hoog zijn. En bovendien volkomen in strijd met de ordenantie van de staten. Wat dat laatste betreft, meneer, moet ik u al meteen ook merken... dat Kerselling een vrij plaats is. Ja, dat weet ik zo langzamerhand nog wel. En dat we hier onze eigen wetten en regels hebben. En wat de prijs aanbelangt... meneer moet niet vergeten dat we daarvan leven moeten. Ja, en bovendien vraagt de drost me dan nog eens 10% voor de gemeente. Zo langzamerhand kan ik u de hele lading maar laten houden. En die 10% gaan wij niet aan, meneer... Dat is de zaak van de gemeente. Ja, en zo blijven we maar in een kringetje ronddraaien. Laten wij in alle redelijkheid tot een aanvaardbaar bedrag komen, ze. Als u teveel vraagt, dan wordt het voor ons meer interessant om die thee hier vandaan te krijgen. En dan laten we ze hier in het pakhuis liggen tot ze geen stuiver meer waard is. Dan hebben we geen van alle wat. Dus, als we nu alle kosten, lonen, fooien, rechten... en wat er nog allemaal bij te pas gebracht kan worden bij elkaar... Ah... Pulver, Heb je een uh, schuurt kunnen krijgen? Ja meneer. Morgenochtend om zes uur ligt hij klaar. Mm -hmm. Met de mannen erbij om de lading over te brengen. Ja, mooi. Ik ben met uh, Rijnse tot overeenstemming gekomen. Morgenochtend vroeg wordt de lading vrijgemaakt. Nou, dan is alles dus geschikt. Ja. Wat doen we meneer. Drinken we nog een glas? Nou, nee Poefel, dankjewel. Ik ben doodmoe. Ik verlang naar mijn bed. Wat doe jij Sander? Ik blijf op. Ik heb met Helding afgesproken dat ik hem zal aflossen vannacht. We blijven samen waken bij de zieke. Dat kan ik me begrijpen. Sterker, of Als uh, Rijnsen me dan even mijn kamer wil wijzen. Die is hier vlak achter. Goed. Laat rusten dan. Ik ga met u mee, meneer. Ik slaap hierboven. Laat rusten. geweest. Spijt me alleen voor Helding. dat is een dochter op die manier. Hij moest terugzien. Een beetje lacht me toe. Ik zal wel slapen verdachten. Goedenavond. glas branden we. Dat kan. Zo. So, dan dat je. Waar ben ik dan? Dat zie ik. Met je ook een glas? Nee. Wat kom je doen, Andries? Andries? Wat moet hier... Wat ik hier kom doen? Wel nou nog mooier. Hadden we niet een afspraak hier? Waarom ben je anders naar hier toegekomen? Dat is zo. Maar dat hoeft niet meer. Het is allemaal verraaien. Ik ben bij de drost ontboden. Nou en? Ik kan hier blijven, want de Schelling is een vrij plaats. Maar dan moet ik een goede borg hebben... Dat zou ik ook wel willen. Geen wel een borg voor elkaar zijn. Hier is je brandewijn, senior. Is er verder nog iets van je dienst, heer? Want ik ga naar bed. De dag is lang genoeg geweest. Nee, eh, niks. Als meneer hier weggaat, wil jij de grendel wel op de deur doen? Dat zal ik. Wel te rusten. Wel te rusten. Nou, luister goed, Sander. Neerzitten Ik heb een mooi zaakje ontdekt Er is hier een pakhuis vol met thee Joost slaat met zaak in de haven We zijn met een man of zes In een tijd van een ja en een nee Hebben we de boel aan boord En weg ermee Geen haan die van haar kraait Die goederen zijn van meester Huik Ik zal niet dulden dat iemand daar de hand aan slaat Ik heb veel aan die man te danken En nog Huik Huik is dat de zoon van de hoofdschout? Dan heb ik nog een appeltje met die snuiter te schillen. Niet waar ik bij ben. Je houdt je handen van hem af, verstaan je? Ah, zo. Weite winter die hoek. Dat is dan zeker die borg waar je het over hebt. Dat is jouw zaak niet. Je hebt het verstaan, is het niet? Nou, je mag koest. Dan niet. Maar er is wat anders. Er is hier vanavond bij makkelijk oud een hoeker voor anker gegaan. Dat is nou net het schip dat we nodig hebben. Je wilt toch niet je leven op de schelling slijten, is zo? Als we dat schip vannacht nou eens een bezoek brachten. Geen mens zet er erg op. We hebben mannen genoeg om ermee naar de West te komen. Hoor eens, Andries. Jij kan doen en laten wat je wil. Maar mijn kop staat er al niet naar. Ik zal je geen strobreed in de weg leggen... maar reken niet op mij om je te helpen. Wat zo, mannen? Ben je bekeerd? Of heb je een schat opgevist? Zou je ons verraaien nou in het meeste nodig hebben? Ik herhaal, verraaien zal ik je niet. Maar dat moet genoeg zijn. Ik wil niet. En daarmee uit. Wel, Salamander. Dat is die bleke meid zeker die, die je omgepraat om... hebt. Jij houdt je bek over, dat begrijp je nog. goed. Ja, rustig, rustig. Kalam maar, voor Van mij zijn je een woord over te horen. Ik weet alleen niet hoe ik het de Maas moet vertellen. Ze zullen het nooit geloven. En wie moet de leiding hebben... Als jij het niet bent, je hebt gehoord wat ik te zeggen had. En verder doe je maar wat je zin in hebt. Ik wens je goede nacht. Maar bedenk toch, een spik aan die schip. Een rijke vracht. We ankerden bij. Een je van de lucht, laat je niet gaan begon. Ik heb gezegd nee. En het blijft nee. Bas dan. Laat je opknopen. Goedemorgen, Rijnsen. Ja. Is uh, kapitein Tover al op? Al op? <laughs> de kapitein is al meer dan twee uur weg, paard. Ze zijn al druk bezig de goederen te laden. Rief, uh, help. Heb ik me dan nou zo verslapen? Ja, de kapitein zei dat u nog zo diep lag te slapen... dat we u maar moesten laten liggen. Huh, wat vervelend. Ik hou niet van om te verslapen. Er valt niks aan te doen. Als je me nou gauw een ontbijt kan verschaffen... Zeker, meneer. En uh, hoe is het met de zieken? Slecht, meneer. De dokter is vanmorgen geweest... Maar hij gaf niet veel hoop meer. Ach, het is spijtig. Ja. Het is spijtig. Doet u alles wat nodig is om het haar wat draaglijk te maken. Het is voor mijn rekening. En voor die meneer Gouding, zet uh, het is ook nog maar op rekening. Goed, meneer. Dan ga ik nu uw ontbijt maken. Ja. Oh. Dag, Sander. Morgen, meneer Huik. Goedemorgen. Nu we even alleen zijn, Sander. Ik heb gisteravond je gesprek met die Andries afgeluisterd. Ja, mijn ja, maar... kamer is vlak achter dat houten beschot. Ik moest het wel horen. Ik heb gemerkt, Sander, dat je een uh, ander leven wilt gaan leiden. Ach, Meneer, nou kan ik. Ik hoop dat je een borg nodig hebt voor de drost. En als het je ernst is, Sander. Dan wil ik die borg wel zijn. Meneer, meneer, ik. Ik, ik, ik, ik weet niet. Ik weet niets, meneer. Zolang zij er ligt te sterven, kan ik niet denken. En dan, wat, wat moet ik dan denken dan over na, Sander? Je kunt altijd op me rekenen. Maar eh, nog wat anders. Die eh, Andries en zijn coronator waren van plan een aanval op dat Deense schip te doen. Niet waar? Maak je daar maar geen zorgen over, meneer. Het is me een stelletje. Als ze geen leiding hebben, dan weten ze toch niet hoe ze het moeten aanpakken. Dan doen ze de hele dag niks anders dan, dan in de kroeg zitten en ruzie maken... Nee, van die kant heb u niks te vrezen, meneer. Ik zal voor de zekerheid toch maar een oogje in zijn laten houden. Dat kan geen kwaad, natuurlijk. Ah, daar komt met ontbijt. Wel, nou, direct dus daarna ga ik naar het verlaten van de thee kijken. En jij? Ik blijf hier, meneer. Goed, Sander. We zien elkaar nog wel.